Goedenavond, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Ook de SP ligt overhoop met zijn jongerenbeweging. Het bestuur van de partij zegt helemaal te stoppen met de ondersteuning van die club. Ze zijn boos omdat de nieuw gekozen jongerenvoorzitter lid is van een radicale communistische club die op zou roepen tot een burgeroorlog. Ook bij Forum voor Democratie liggen ze overhoop met hun jongeren... na het uitlekken van racistische en homofobe appjes. Kamerlid Hidema is er klaar mee, schrijft hij in een brief aan de Kamervoorzitter. Bij deze wil ik je berichten dat ik mijzelf politiek arbeidsomgeschikt heb verklaard. Dit vanwege recent opspelende persoonlijke omstandigheden... verband houdende met zaken als goede smaak, eigendunk en arbeidsvreugde... Hij stopt per direct. Partijleider Thierry Baudet stapt op als voorzitter en nummer 1 op de kieslijst, maar blijft voorlopig wel in de Tweede Kamer. De politie heeft al 18.000 meldingen over vuurwerkoverlast binnengekregen, twee keer meer dan vorig jaar. In sommige wijken zijn jongeren al dagen aan het knallen met zwaar illegaal vuurwerk. Soms wordt er ook brand gesticht. Deze buurtbewoonster in Rosendaal is er ongerust over. Wij worden er goed niet goed van, nog echt waar niet. Ik word er zelfs nu nog emotioneel van. Wat wij hier meemaken. Het is lijkt wel een oorlog. Ook in Arnhem en op Urk is veel vuurwerk overlast. Dan nieuws over deze bekende Egyptische zanger. Mohammed Ramadan is dat. Hij heeft zich in de nesten gewerkt door met een profvoetballer en een zanger uit Israël op de foto te gaan. Tussen Egypte en Israël liggen de verhoudingen nogal gevoelig. Dus is er aangifte gedaan tegen Mohammed Ramadan omdat hij met de foto het Egyptische volk zou beledigen. De foto werd gemaakt op een rooftop party in Dubai. Zelf zegt hij dat hij niet wist dat de twee uit Israël kwamen, anders had hij het niet gedaan. Het weer nog, hier en daar bewolkt vanavond, het koelt af naar 2 tot 5 graden. Morgen eerst best zonnig en in de loop van de dag ook bewolking. Het wordt zo'n 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ABB. In de regio Noord-Holland staan nog files op de N201 Hoofddorp richting Zandvoort tussen de aansluiting met de N205 en Heemstede, 10 minuten vertraging. De N232 Amstelveen richting Haarlem tussen Zwanenburg en de aansluiting met de A205 en kwartier op houdt. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van ZFM Jazz. Oh, De laatste klanken van Perdito. Uh, welkom terug bij het tweede uur van ZFM Jazz. Zandvoort vandaag uh, samengezeld en gepresenteerd door Peter de Boer... met als mede-co-presentator mede schuine streep uh, de bassist Rob Veenhuizen. We zijn alweer een tweede uur, Rob. Ja. En uh, we luisterden uh -huh. net naar een, uh, een pure Hollandse bezetting... Karel Boulet op de piano, Eddie Connard... Uh, uh, Ray Dukas op het slagwerk... Ellen Helmus wijlen Ellen op de fluit... Jan Menu tenor, Dolph Prado, bassist... en uh, John B. Sennenraad op het slagwerk... Uh, van de CD Jazz at the World Trade Center in Rotterdam. Uh, vandaag de gast, zoals ik al zei, Rob Veenhuizen. En uh, die uh, is met uh, stappen door zijn carrière aan het lopen. En... Uh, de aanleiding om Rob hier vandaag uit te nodigen... is eigenlijk geweest omdat er in deze digitale tijd... een LP is uitgekomen. En uh, daar speelt Rob op mee met het orkest. En uh, Rob, vertel eens even. Uh, uh, die heb ik gehoord en toen dacht ik... de Rob moet hier in de uitzending komen vertellen. Ja, fantastisch. Dit is echt uh, een uh, Edam, Volendam aangelegenheid... Twee maatjes, Peter, Peter Bakker en Steve Reiling, die spelen jaren samen gitaar en zingen er wat bij. En Peter had ineens, een die zei, weet je wat, we moeten dit groot gaan aanpakken, eens even goed opnemen met een grotere bezetting. En uh, nou, dat is gebeurd en daar ben ik bij voor het contrabaswerk. Dat, uh, de ene helft doe ik met de contrabas en de andere helft doet even jan Reiling met de basgitaar. En uh, de groep heet dus Art Rose uit Edam Volendam. En we gaan draaien: Mister Bo Jangles, gezongen door Steve Reiling. <tied> Any day Ja, Mr. Bojangles. Rob, is dat uh, de, de groep Art Roast... is dat de groep waar je tegenwoordig veel of het meest in speelt? Of is dat een, een van de groepen? Ja het, is, nou, het, het is, ja, het is een van de groepen. Maar dit is echt speciaal opgericht... om uh, uh, samengesteld met een heleboel muzikanten... Um, in, uh, door Peter en Peter Bakker. En uh, ja, dit is een... een te grote groep, te grote dure groep... om daarmee live op te treden. Maar in klein verband is er wel opgetreden. En, en, onder andere, een van de zangeressen... is Jolanda Hulsje. Die hoorde je hier net op de achtergrond. En die doet dan ook de kleinere bezetting wel eens haar zang. Maar Jolanda is, die komt ineens heel, zeer verrassend... Met een, met een heel boek wat ze geschreven had. Echt heel bijzonder. Muziekagogie. En dat, misschien dat jij daar ook nog wat aan hebt. Want <laughs> ik, nou, nee, het is echt, echt heel bijzonder. En heel wat? Het is eigenlijk een nieuwe vorm van uh, muziektherapie. En, uh, dat we, en dit is dan in, in kleiner verband... Uh, in, in allerlei omstandigheden uh, kan muziek in allerlei vormen kan heel helend werken. Ja. En daar, daar heeft ze over geschreven. Het is een, een handreiking. Heel bij, heel bijzonder. Daar kwam ze ineens mee aan. Ze en, zingt heerlijk. Okay, en hoe heet maar, het boek? Muziek ook Muziek muziekagogie. En de schrijver? Jolanda Hulsje. Jolanda Hulsje. Ja, echt, echt, echt uh, leuk. We hebben nog iets ja. op de draaitafel liggen van Art Rose. Ja. We hebben ook een, een cd gemaakt, hiervoor. En daar, daar doen we een nummertje. En dat is een cd met voornamelijk oude stijlnummers? Ja, een beetje, ja. Ja, een beetje, ietsje jazzier, oude stijl. En dat in een, in een eigen jasje van uh, Steve Rijling. Die heeft de meeste arrangementen gemaakt. Gitarist, zanger. En, nou. Een, vriend. We gaan uh, luisteren naar uh, een klassieker, de Limehouse Blues. Dave Rijling zang, maar hij deed ook de, de gitaarsolo. Echt uh, bijzonder. Ja, het is een, een, een hele uh, frisse manier van het uh, oppoetsen en het uitvoeren van ja. uh, hele klassieke oude stijlstukken. Ja. Zei, ja, die groep is leuk. Peter die heeft allerlei mensen erbij betrokken. Uh, nou ja, bijvoorbeeld een van de zangeressen op de LP. Dat is de dochter van Jan Akkerman, Laurie. En die uh, nou, heel talentvol En die... Die sprong even in en die deed ook um, een kinderkoordje. Wat de bedoeling was, uh, te, uh, door, echte, door echt kinderen te laten zingen. Maar die kon er helemaal niets van. Toen deed zij dat even drie stemmen. Ah, heerlijk, ja. groot lente. Nou ja. De appel valt niet vrij van de boom. Ja, en dat allemaal opgenomen, dat was een prachtige ervaring in de studio van Arnold Muren. Dat is nou, al een hele oude studio. in ja. Een beroemde studio in Volendam, hè? Volendam. En, ja. uh, nou ja, alle Overgenomen van zijn vader? Ja. En uh, die, uh, Patrick doet het nu. En de uh, buren loopt er ook nog rond. En, uh, maar die jage um, daar, echt fantastisch. Hè. Daar kan gewoon alles. Uh, die technicus Patrick, die is echt een kunstenaar. Ja, heel leuk ja, veel om mee mensen, te maken. Veel mensen realiseren zich niet dat... Uh, een, een, een CD of een LP. Een muziekproductie valt of staat met het, uiteindelijk toch ook nog met de techniek ja. die het uh, op zo'n plaatje moet zien te krijgen. Ja, ja, ja en, en hij hoort alles, hij ziet alles. Dus ja, je, je staat versteld van de kleinste dingen uh, met de met, ja, ook valsigheidjes kan je er weer uithalen. Ja, moet ja, goede oren. Ja, heel bijzonder om mee te maken. Ja. Wat heb jij nu op de draaitafel liggen? Ik had nu op de, op de, de CD, ja, even nog, uh, omdat het gewoon een heerlijke jazzzanger is, uh, een van de grootste, uh, Frank Sinatra. En hier speelt hij uh, met een groot orkest in de, in de boxhall in Manhattan Square. En um, daar uh, met een groot orkest van Nelson Riddle. Maar wat mij zo uh, bijzonder, uh, wat ik bijzonder vind, is de... Trombone solo die wordt gespeeld door Irby Green en het bijzondere is dat hij hoeft van het hele concert hoeft hij alleen maar deze trombone trombonesolo te doen, omdat dat heel bijzonder is en daar moet hij al zijn energie en al zijn kunde moet hij dan laten horen voor het hele concert hoef hij dan niks doen. <laughs> maar die solo die staat in zijn huis nou we gaan het even horen Your under my skin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 The thought of you makes me stop before I begin Cause I've got you, shh, under my skin Now the Woody Herman Band is gonna wail at you here Light 'em up, light 'em up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 Under my skin. Where does it hurt you, baby? Under my skin. was Frank Sinatra. I would sacrifice anything, come what might, for the sake. Of having you near in spite of a warning voice Comes in the night It repeats how it screams in my ear Don't you know, you fool You got no way to win Why not choose your mentality Wake up, stand up to reality And each time I do Just the thought of you makes me stop got you under my skin. And I dig you under my skin. Nou is het echt afgelopen. Mr. Sinatra. I've got you under my skin. Uh, vandaag de gast in dit programma, Rob Veenhuizen, bassist, pianotechnicus. Uh, pianotechnicus, uh, jij stemt piano's voor, uh, voor heel veel Nederlandse programma's, hè? Ja, met onder het motto, uh, de strijd tegen laagheid en valsheid. Ja, hoor, hoor je wel eens uh, bij, uh, bij uh, uitzendingen valse piano's? Uh, piano's zijn in principe vals. Ik hou eigenlijk helemaal niet van piano's... De stemming is gewoon vals. Over het al... Me, ja? nee, dat is de manier van stemmen. Die is erg getempereerd, heet dat. Getempereerd stemmen. Dat is een, een, een, een, ja, een harmonische fout in de, in de natuur. En die moet, de stemmer moet die, uh, die, die fout... moet die een beetje verdelen over alle tonen. Alle tonen zijn een beetje vals. Uit principe? Ja, dat is deze manier, de moderne manier van stemmen. Relatief. Uh, hoe heet die Bach? Kijk hem, van hier verderop. Die heeft dat heel erg gestimuleerd. Om tot een stemming te komen. Zodanig dat je een stuk in C kunt spelen. Maar hetzelfde stuk ook in CIS. Dat het dan ook klinkt. Alleen een halve toon hoger. Daarvoor kon dat niet. Een stem die alleen in C of in G. Maar dan kon je niet zomaar even overspringen naar F. En met die, die moderne, gestempereerde stemming. Dat is woltemperieerde klavier. Precies. En want, sinds wanneer is, wordt er zo gedacht in de muziek? Sinds, sinds Bach? Oh, dat, ja. Sinds, sinds die, die moderne stemming is gekomen. Ja, moderne. Oh, dat die, dat, is, dat ja. is Bach. Ja. Want Bach, die was zo blij met die moderne stemming dat hij heeft 24 etudes geschreven, hè, 12 uh, majeur en uh, 12 mineur omdat hij ineens in alle toonaden kon hij spelen. Ja. En dat vond hij een fenomeen. En toen heeft hij... Nou, dat, dat is echt hele bijzondere muziek geworden. En sinds die tijd hebben we de stemming zoals we die nu hebben. Ja. Jij stemde bij De Wereld Draait Door. Altijd als er ja. een piano, pianist was, ja. dan ging jij stemmen. Ja. En je doet het uh, uh, nou nog bij Podium <kuggen> Witteman. Ja. Bij Pauw. Bij Pauw ja. En, en hoe, hoe, hoe gaat het? Word je dan gebeld? Ga je nou, s morgens. En hoe, hoeveel tijd heb je daarvoor? Ja. Hoe werkt dat? Nou ja, uh, ik, René van Beek, dat is mijn collega en Maatje, die verhuurt uh, instrumenten aan de omroep. En uh, als de wereld door uh, ineens opbelde, soms was dat uh, anderhalf uur voor de uitzending: uh, van we hebben nog gouden vleugel nodig. Dan racen we met een vrachtwagen die vleugelde heen... en dan werd ik van de andere kant van Amsterdam opgebeld. Dan moest ik ook heen om dan gauw nog even te stemmen. Dat waren vaak hele heftige momenten. Maar dan, uh, ja, dan, dan anderhalf uur later ging je de lucht in. Dan, dan moest het toch goed zijn. Dus, uh, vaak een reis he? tegen de klok. Ja, de hele de 15 jaar hebben we dat gedaan bij de wereldrijd door. Dat is nu gestopt. Maar... Ja, en nu doe je dat nog bij, bij M en bij, bij ja. Pau enzovoort. Ja. Nou ja, dan krijg je ook te maken met allerlei beroemdheden die erop moeten spelen. En, dus dat, dat, dat heb wel. je ook wel eens uh, uh, pianisten met, uh, uh, met, met speciale eisen? Ja, maar daar praat ik liever niet ah, over. Nee, maar goed, ja, we, we, we, uh, of die speciale stemming willen of iets anders willen dan de standaardstemming? Nee, die zijn er wel, maar daar is, laten we zeggen, in onze praktijk is daar echt geen tijd voor... Omdat Heel precies af te stellen. Ja, ik Bijvoorbeeld in concertgebouwen. Daar zijn ze soms twee dagen bezig. Om te stemmen. Om één vleugel helemaal klaar te stomen. Ja, ja. Voor een bepaalde pianist. Twee dagen. Ik zie uh, wel eens in uitzendingen. Zie ik ook wel eens muzikanten voorbij komen. En die, die doen dan twee slagen op zo'n piano. En dat, is dan, dat hoort dan bij hun nummer. Bij wijze van spreken. Ja. Uh, twee slagen. En, en, en, maar daar moet je ze ook voor stemmen. ja. Nou, dat hebben we vaak meegemaakt. Dan, dan uh, race je daarheen en dan stem je de hele piano. 220 snaren. En dan, uh, ja. nou, dat zit allemaal keurig bij elkaar. Met de rode wangen heb je dan voor elkaar. Ja. En dan komt de pianist en die doet dan... poepen, poepen, te poepen, poepet, poepet, poep. Alleen maar even twee, of drie akkoorden. Ja. Dan heb je ja. Die hele... Nou ja. Hele dat, ja, dat is het nou, leven ja. van, een, van ja. een stemmer. Maar soms is het ook fantastisch wat ja. eruit komt. Ja. Mike Baudet en... Uh, ja, die, die, als die achter de piano zit, dan, uh, nou, dan gebeurt er wat die ja. gebruikt alle tonen. Ja, dat is daar wel dankbaar ik, werk. Daar heb ik weer mee te maken in uh, Podium Witteman, het klassieke uh, uh, televisieprogramma. Daar leveren we de, ook de vleugel. En uh, nou ja, daar komen echt uh, grote jongens. Ja. Dat is echt, uh, ja, dan, uh, ja, dan heb je een mooie rol om te Ja, dat is leuk. Vleugel kan ik me voorstellen. Dankbaar werk. Ja. Nu ga ik even terug ja. naar uh, jouw basspel. <clears throat> ja. En jij hebt uh, nu op de draaitafel uh, gelegd uh, Slam Stewart. Ja. De... Slam Stewart is volgens mij een, een, uh, een Amerikaanse uh, zwarte zanger die uh, heel veel dubbelzinnige liedjes had. Dat is hij toch? Nee, nee, dat is zijn maatje. Dat is dat ook slim. Ze hadden een duo, Slim en Slam. En oh, ja. Slim Gaillard. Uh, die, uh, ja. die, die had die rare, rare teksten. En oh, ja. rare liedjes. En, uh, en Slim was dan de, de, bassist. de bassist. En die, die, die, die, die deed ook natuurlijk al die ondeugende dingen. Maar wat hij ook deed. En dat is echt fenomenaal. Is dus strijken en meehummen. Zoals het dan heet. En dat doet hij zo ontzettend uh, swingend. En geestig. En veel klassieke bassisten hebben dat proberen over te nemen, maar die krijgen het niet voor elkaar. De timing van hem is zo, zo jazzy om dat te strijken. Nou, dat hoor je in dit nummer vooral heel erg goed. Slam. Fantastisch eh, eh, dat de, de bassist precies de, de, de tonen mee humpt die, die hij uh, die die zelf speelt. Echt geweldig. Ja, een uh, octaaf hoger doet hij het. Uh. Ja. En dan uh, ook de, de kleur van zijn stem, die past, past ontzettend goed bij, bij, de, bij het gestreken bas. En soms lijkt het een, gewoon een apart instrument. Zo. Ja, echt geweldig. Zo. En dan ook nog met deze vaart een... Uh, ja, ja, en graag. ook nog uh, mooi syn syncopus ja, maken. Echt ja, geweldig. Ja, echt een fenomeen. Andere fenomeen, daar komen we niet onderuit. En omheen, dat is Toetstielemans. Die overigens Toetstielemans, die hetzelfde deed met zijn fluiten Precies. en gitaarspel. Precies. Ja, ja, en daar is hij ook ontzettend beroemd mee voor. Eerst, ik hoorde hem het eerste bij George Shearing Quintet... Met de bekende muziek. Toen was hij naar Amerika gegaan. En daar gitaar met George Shearing. Echt uh, die hele bekende kleur. En, uh, <coughs> maar ja, die heeft zich on ongelooflijk ontwikkeld. Oh, vooral met de mondharmonica. En hier is, uh, hij is ook dol op de Zuid-Amerikaanse uh, cultuur. Wat betreft muziek. En hier speelt hij... Uh, ...Magnana de Carnaval. Black Orpheus. Of... het. A day in the life of a fool. Hij was uh, echt, echt van top tot te teen uh, Toet Stielemans. Ja, dat... Vandaag uh, uh, is de gastluisteraars in het programma ZFM Jazz op Zondag. Rob Veenhuizen, uh, bassist, contrabasreparateur, pianotechnicus. En uh, zijn keuze is uh, bepalend ja. voor de inhoud van het programma. Wat ligt er uh, nu op de draaitafel, Rob? Nou, uh, ook een grote favoriet van mij is een. Een Franse bassist uh, uh, die, die nog leeft, en al die favorieten die allemaal dood zijn, dat is natuurlijk, maar dit is een levende bassist. Heel, uh, uh, ja, die heeft een uh, enorme stijl. Bijzondere stijl, met zijn vijfsnare bas. Uh, ja, kan hij strijken, plukken. Hij kan een, een flamingo gitaar op zijn bas uh, laten horen. En, uh, ja, het is een. En hoe heet deze man? En dat is dus Renaud Garcia Fons. En um, het nummer wat hij gaat spelen, een kort nummer, is Chazali. Shazali. Chazali. Uh, nog even vertellen, jij zegt met zijn vijf snaren, Bas. Ja. In de strijkerswereld, de viool, de cello en de Bas... normaal hebben ze allemaal vier snaren. Ja. En waarom uh, is er dan een vijfde snaar? Uh, nou, dan heb je een extra lager... C-snaar. De normale lage snaar is een E en dan als je nog een vijfde daaronder hebt, dan heb je een lage C. En uh, dat hebben ze bedacht voor die, in de klassieke wereld, vooral voor grote symfonieorkesten. Daar willen ze die lage tonen horen, want dan draagt het hele, het, hele, het hele orkest op. En dan zijn die hele lagen en, uh, en dan heb je ook soms die C en die D en die S nodig. De, de, de, een vijfde snaar op een bas is altijd een lage. Ja, maar zelf speel ik ook op een vijfde snaar... maar ik heb een extra hoge uh, uh, C erop. Dat heb ik ooit... en uh, Geen lage? Uh, nee, mijn lage is dus een E. De, e, de, normale, A -A -G. de normale lage. Ja. En daar zit nog een C boven. Ooit overgenomen van Henk Bos van Drakenstein. Die, die speelde daarmee... Ja. Henk Bols van Drankenstein. <laughs> en die, die zag ik spelen lang geleden met een vijf vijfslagen, met een hoge. En hij zei: Dat moet je ook doen, dat is zo handig. En, dat, en waarom is dat handig? Nou, je hele vingerzetting, je kunt uh, alles in de eerste positie. Oh ja, je, hoog, je doen. moet minder over die. Over die uh, ja, dat racen over die ja, de, de, de, snaren, dat, de, snaren. Dat hoeft dan wat meer. Oh, ja. Wat is griezelig als je dan naar boven gaat met de valsheid en de. Oké. Okay. Maar. Um, um, dus deze Renault-Gasvia-fonds maakt er ook heel erg bijzonder gebruik van. En hoe heet het nummer? Uh, dat heet dus um, Shazali. We gaan luisteren. <tied> Fonds. In dit stukje plukt hij alleen. Het strijken, dat komt later wel eens. Ja. Leuk hoor. Fantastisch. Ja. Um, jij als muzikant uh, zit natuurlijk wel al sinds maart uh, nagels te bijten. Ja. Omdat er, uh, de podia allemaal gesloten zijn. Ja, en, en dan denk jij ongetwijfeld aan die pit, al die tijden, de tientallen jaren... Voordat je overal speelt. Je hebt op heel veel festivals gespeeld. Ja. Heel veel uh, regio's. Jij bent ook uh, heel veel in het Haarlemse geweest. Ja. Heel veel, en ja. Uh, wat nu op de draaitafel ligt. is een, uh, een uh, interessante. een leuke. Uh, een leuk tijdsbeeld, laat ik maar zeggen. van uh, een groep uh, maar landmuzikanten. Ja. En dat is uh, het Raycart Adam Spoor Quintet voor Malawi. Was, uh, voor een goed doel. En daar gaan we naar luisteren. En um, uh, daar horen wij... een valiseilmaker uh, Kees van Lent, Frans van Tongeren... Adam Spoor, uh, Descartes... En, ja. en die heeft, doet daar iets bijzonders op, hè? Ja. Bij, bij dit ja. nummer. Het nummer wat, wat ons en Fine and Mellow. Fine and Mellow. En euh, dochter Jolanda Kaart, die zingt daarop. We gaan luisteren. <fijlt> Vader en dochter kaart. Ja. Geweldig. Ja, de, Deetje, die doet weer prachtige dingen. Echt, uh, zo origineel. Uh, dat, dat komt er zomaar uit. Ongerepeteerd fenomeen. Wat hebben wij nog... Uh, uh, we gaan richting klok, maar we hebben nog uh, wil, een paar dingen. Ik wil toch nog uh, mijn favoriete Niels-Henrik Öster-Petersen laten horen... dat hij ook toch he hele andere muziek... Aan kan. En hier doet hij een, een, ook een Collector's Item, LP, met uh, Tania Maria. En met z'n tweeën spelen ze Bim Bom. En dit draag ik op aan mijn neef Jan. zeker. Komen we aan het einde van dit programma. ZFM Jazz op zondag. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door uh, Peter de Boer en al zijn meer dan rechterhand uh, Rob Veenhuizen. Uh, bassist, trombonist, pianotechnicus, contrabasreparateur, kortom veelzijdig muzikus. We hebben het nog helemaal niet gehad over jouw opnames met uh, Scott Hamilton. Daar zijn we niet aan toegekomen. De optredens uh, met Scott Hamilton. Ja, ja. ja. Het is echt bijzonder als je achter hem staat. Zo'n zo wereldnaam om die te begeleiden. Dat, ja, dat is echt, echt leuk. Echt, ja, daar doe je het voor. Ja. ja. Nou uh, Rob, bedankt dat je er was vandaag. Het was mijn eer Peter. En uh, om uh, leuk, leuk om het uh, ja. even te kunnen kijken in het leven van uh, ja. uh, een bassist, een muzikant. Uh, we gaan als laatste nummer, wat gaan we doen? Uh, ja, de jeugd. Esperanza Spalding, contrabassist uit Amerika, een echt groot talent. En een zeer gearriveerd langzamerhand. Maar die, ik wil laten horen de, uh, wat zij speelt en hoe ze dat doet. Body and soul, op vijfkwartsmaat. En ze zingt de, de tekst in het Spaans. Nou, dat is echt een nachtmerrie voor. Contrabassisten om, uh, om dit te studeren. Bedankt, luisteraars, tot volgende week zondag. Dan is er weer een uitzending van ZFMDS op zondag.